Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Alle Rodos vakantiegangers hebben een negatieve coronatest. Er was even wat gedoe bij die proefvakantie in Griekenland. Bij vier mensen was de test onduidelijk. En daarom moesten zij en hun kamergenoten in quarantaine. Ze zijn opnieuw getest en nu is alles oké. Okay. Morgenmiddag komen de bijna 200 reizigers weer terug in Nederland. Het gaat slecht met de Russische oppositieleider Navalny. Hij kan volgens artsen over een paar dagen dood zijn als hij geen goede medische hulp krijgt. Correspondent Iris de Graaf. Het klinkt nu ernstiger dan, dan eerdere waarschuwingen van zijn artsen... omdat het de eerste keer is dat ze echt waarschuwen voor een mogelijk overlijden... en daarmee dus echt uh, de noodklok luiden. Navalny is de aartsrivaal van de Russische president Poetin. Hij zit gevangen in een strafkamp en is in hongerstaking... omdat hij vindt dat hij slecht wordt behandeld. Als het aan Radio 538 ligt, gaat het Koningsdagfeest volgend weekend in Breda gewoon door. Ook al is er een petitie tegen het evenement, dat al meer dan 130.000 keer is ondertekend. Bij het feest zijn 10.000 mensen welkom. Ziekenhuismedewerkers in Breda noemen dat een klap in hun gezicht, omdat daar nog steeds veel coronapatiënten liggen. Komende weken zijn er in de voetbalstadions weer wat supporters welkom als proef. Maar voor de fans van NEC is er een probleem. Supporters uit Nijmegen moeten zich vooraf laten testen in het supportershome bij het stadion van de grote rivaal Vitesse. En dat ligt gevoelig. Hetzelfde geldt als Ajax-supporters in Rotterdam zouden moeten gaan testen of andersom. Dat is gewoon raar, dat hoort niet. Als het nou ergens op zich in de buurt was naast Ikea vlakbij Arnhem zou het nog wat anders zijn. Want daar gaan nog supporters wel eens in de vrije tijd naartoe. Maar niet, uh, niet in het stadion. Dan ga je dat niet uit je vrije wil uh, doen. De overheid heeft 30 plekken in het land aangewezen waar supporters een sneltest moeten laten doen. En die in Arnhem is het dichtstbij voor NEC-fans. Ze overwegen nu een bus te huren en zich in Eindhoven te laten testen.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 You or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had the, and you won't be to go without. You're calm.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 Yes. Ze spreekt een beetje Frans. En Duits, hé hey, Frans! We kunnen naar mijn Antwerpen boeken. Spreken een je Belgisch hey, poepen. Wel met de een Schat alsjeblieft. Ik heb alle een kind, lekker sportief, hey. sportief. Hoe zeg je jongen in het Frans? Dat kan ik eraan bieden en een glas Judo Hans. Hey. En Weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Hey. Het ging te snel, je mapel. Ach, je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat het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 Somehow all seemed worthwhile How on earth did I get so jaded Last life's mystery seemed ZFM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 Nu zie ik dat het beter is. Maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Ik wil pijn nog langer zonder jou te zijn. Maar dan ook, wat denk je dat ik ga? Dus toch, je tranen al. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoe zo neem je de stappen die je neemt, ha? Huh? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En Ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. Jij Voor het licht was, wel iets moois in het oh. westen.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 I'm uh -huh. Yep. You, unless you change that number Of bloed to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found, without the souls all getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse shell. Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.